Jobboot met het NOS-journaal. De situatie van vluchtelingen wordt steeds slechter. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties zijn de kampen overvol, ontbreekt het aan voldoende sanitair en is er een gebrek aan voedsel. Op Gios, Lesbos en Samos worden 5000 vluchtelingen in gesloten kampen opgevangen. Op Gios braken gisteren gevechten uit tussen groepen Syriërs en Afghanen. Daarbij raakten drie mensen gewond door meststeken. Ook vandaag was het onrustig in het kamp. De VN maakt zich grote zorgen over de situatie in de opvangkampen en zegt dat er snel wat moet veranderen. Turkije spreekt tegen dat Syrische vluchtelingen illegaal worden teruggestuurd naar Syrië. Amnesty International zei gisteren na onderzoek dat Turkije dit jaar duizenden mensen naar Syrië heeft uitgezet. De Turkse ambassade in Den Haag is verontwaardigd door de berichten. De Europese Commissie neemt de berichten van Amnesty serieus. Toch moeten vluchtelingen die niet in Europa mogen blijven vanaf maandag gewoon terug naar Turkije, zegt de Commissie. Bij de anti -spe speciale antiterreureenheid van de politie, de DSI, heerst helemaal geen crisissfeer. Dat heeft de nieuwe korpschef Erik Akerboom te horen gekregen van de betrokken politiemensen. Hij had vanmiddag een gesprek omdat de Telegraaf schreef dat de dienst zwaar onderbezet is... en dat er een tekort is aan materiaal. De politie zegt nu dat niemand zich herkent in het negatieve beeld. Minister van de Steur zei eerder vandaag al dat hij bezig is met investeringen in de DSI. Zoals extra mankracht... Er zijn voor het eerst meer mensen met overgewicht in de wereld dan mensen met ondergewicht. Britse onderzoekers hebben de BMI-scoren van mannen en vrouwen in 186 landen gemeten en vergeleken met scores uit 1975. Sinds dat, dat jaar zijn er bijna 540 miljoen mensen met overgewicht bijgekomen. De meeste dikke mensen wonen in China en Amerika. Het weer op veel plaatsen zonnig en droog. In het weekend wordt het warmer met temperaturen van 15 tot lokaal 21 graden. Vooral mooi veel zon. In de nacht van zaterdag en zondag hier en daar een bui. Vanaf zondagavond kans op meer buien. Na het weekend ook af en toe regen en lagere temperaturen. Dit was het NOS DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort draait door. Welkom terug voor het tweede uur Zandvoort draait door, maar dan iets anders. Met om half zeven het weer voor het komend weekend. En ik moet u zeggen, het ziet er geweldig uit. En ik ga straks starten met een Nederlands plaatje. U zal het wel horen. She's not done and Tina's up to be as I She can do klein beetje hun zaad. Een bed is op Sienoton en Tienes op de BSA. Aan het hadden ze nog nooit gedacht: ze waren koning op de weg en dachten: alles mag. Een bed op Sienoton en Tienes op de BSA. Zo was altijd de man dat gejakkere neemt. Duren keel die de snelheid van een motor niet kent. is redde erop en Tines kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die leugen, nooit meer wat van. Zie een nood, nee een nood, nooit meer uur en haat. Zie geen nood, nee nee nood, nooit meer uur en haat. Maar wie gaat doen? Uh uh en haat. Maar wie 6 april van 10 uur tot 11 uur alle peuters verzamelen. De peuterbiep is in april, met uitzondering van de koninendag, in de bibliotheek van Zandvoort. Onder professionele begeleiding wordt afgewisseld een uurtje gespeeld en natuurlijk heel veel voorgelezen. Woensdag 6, 13 en 20 april zijn de peuters en hun ouders of grootouders of oppas welkom in de bibliotheek Zandvoort. Louis Davis carré nummer 1. De toegang is gratis en we beginnen steeds om 10 uur.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 Telefoonnummer is 023-511-5300 en de website is www.bibliotheekzuidkennemerland.nl Zing mee met Gray bij Rebel. 8 april, aanvang om 8 uur s avonds. Zing mee met Gray, nogmaals, bij Rebel. Elke tweede vrijdag van de maand uit volle borst meezingen met zeemansliederen en oude liedjes die worden gezongen onder begeleiding van Gray van den Berg. Het begint om 8 uur s avonds en de toegang is gratis. En alles mag, niets moet. Locatie is Rebel. Kerkplein nummer 7. Het telefoonnummer is 023 822. Nul twee twee nul.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 Franse, dans ce vast desert. C'est de ton un défi, une autre chance. et il fait preuve de sa vaillance. Tot Zaterdag 9 april is het alweer de vijfde open zandvoortse aardappelschilkampioenschap. De aanvang is om 12 uur, waar de dames en de heren van de WURF een demonstratie aardappelschillen zullen geven. De aardappelschilwedstrijd start om 2 uur en het duurt slechts 10 minuten. De deelnemers die het meeste aantal kilo schone en geschilde aardappels heeft, is de winnaar. Ook dit jaar zijn er weer vele prijzen te winnen. Alle geschilde aardappels worden tussen 14.30 uur 30 en 15.30 uur 30 gratis uitgedeeld als een puntzak friet met saus. De locatie is Kerkplein. Oh, mm -hmm. Winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag was het vrij zonnig en droge lenteweer. In het zuiden ontstond wel enkele stapelwolken. De temperatuur steeg naar 10 tot 12 graden op de wadden... en in het binnenland werd het 13 tot 14 graden. Omdat het niet zoveel wind staat, is het heerlijk zacht. Zaterdag, morgen dus, zijn er na zonnige periode ook velden en hoge bewolking. In de vroege ochtend is het om 2 en 3 graden een beetje fris. Maar in de middag stijgt de temperatuur naar 15 tot 17 graden... in de kustprovincies en zo'n 18 graden verder landinwaarts. Op de Wadden, in de kop van Noord-Holland en in delen van Zeeland... is het weer wat koeler. Zondag trekken velden hoge bewolking over het land. Hierdoor kan de zon een tijdje verdwijnen... en plaatselijk kan de bewolking dik genoeg zijn voor een klein beetje regen. Toch is het ook een prima weer... Want de temperatuur stijgt van 16 tot 18 graden. In het zuiden en het zuidoosten kan het zelfs 20 graden worden. De dagen daarna stijgt de kans op regen. Aan het begin van de week is het 15 graden tot 20 graden nog heel erg zacht. Maar geleidelijk gaat de temperatuur omlaag en moeten we genoegen nemen met een maximum van 10 tot 12 graden.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 water. Would you help me one more time? I'm trying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 I can dance with a drink in my hand She said hey, I would love it, baby keep on working For this ain't no time to drink She said go buzz and baby keep on dancing Cause I ain't got time to think. A little rider. She said, I hear, boss and over, baby, keep on working, for I ain't got time for that. She said, go, no, boss and baby, keep on dancing, or I'll find myself another cat. Vosanova. Vrijdag 15 en zaterdag 16 april aanstaande brengt toneelvereniging Willem Hilderink weer eens een onvervalste en een echte klucht. Deze vrouw is uw man. De klucht is geschreven door Jan Tol en zoals de titel al doet vermoeden staat dit spektakel gerand voor een avondje grote hilariteit. Vrijdag en zaterdag bent u dan van harte welkom om half acht in de krocht. Het stuk begint om kwart over acht. De enterkraten zijn 7,50 en zijn vanaf 7 april in de voorverkoop verkrijgbaar bij Bruna Balkenende aan de Grote Krocht. En mochten er nog kaarten niet verkocht zijn, dan zijn deze op de avond zelf aan de deur van Theater de Krocht te kopen. <tieding> Dus drink op Bloody Mary en op alles wat ze deed. Waar hij schip verscheen was, het erg gouden knokken. En niemand ontsnapte levend aan het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 Ons gedicht van vandaag is van Rita Troost-Grapendaal uit de bundel Fladderend naar de Overkant. De rivier. Woest, kolkend en opzwepend. kabbelend, mummelend of traag. Verpletterend of ontstuimig. Stort zich naar omlaag. Eigenzinnig, helder. Ondoorgrondelijk vol gevoel. Onvoorstelbare schoonheid. Rijkend naar zijn doel. Niet verstoord door weten, slechts zijn eigen stroom. Fluweelzachte streling, als een mooie droom. Vol van bruisend leven, vissen schieten er hun kuit. Uitbundig bloeiende oevers, vol weegbree, fluitenkruid. Vrij om speels te dartelen, niets verstoort zijn lust. Vol overgave stromend, nimmer uitgeblust. Was ik slechts één druppel. Middelpunt van de rivier Sprankelend mijn leven Uitbundig Puur plezier Vandaag is het 1 april, maar het is geen grap. Echt, we krijgen een speciale verrassing. 1 april, een speciale verrassing. Vanavond zet Sand en Zandvoort een extra 1 april-uitzending van Beatsmasters uit. We gaan flink uit ons dak, geïnspireerd door het prachtige weer... met de lekkerste zomerbeats. Let the good vibes be. We gaan live van 7 tot 9... om jullie weekend fantastisch te laten starten. Gepresenteerd door Tim Koemans en Jonas... Tot straks. ring if that ring private Oh dearly, caught her nanny goat To make it pretty baby of Sunday go Oh dearly, caught a bell cat To make it pretty baby of Sunday hat To my house the black cat bones I take my baby away from home